Goedemorgen, Shabbat Shalom. Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echa, Baruch Shemkevot, Malchuto Leolam Vae. Hoor Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één. gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit, voor eeuwig. Amen. Jawel je God heb je lief met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht. Ik ben Jawel je God en er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. Je maakt geen gegoten of gesteden beeld, je buigt daar niet voor. Je draagt de naam van Jawel je God niet voor de schijn. Je viert de sabbatag, je eert je vader en je moeder, je moordt niet, je pleegt geen overspel, je stilt niet, je spreekt geen leugens, je begeert niet wat van je naast is. Deze woorden die ik je opdraag, zullen in jouw hart zijn.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 En onder die krijgsgevangenen is een vrouw waar jij verliefd op wordt en je wilt haar trouwen, breng haar dan je huis binnen. Zij moet haar hoofd kaal en door volle baan omloop rouwen voor haar vader en moeder. Pas daarna mag je met haar trouwen. Maar als het slechts een korte verliefdheid blijkt te zijn en je wilt dan toch niet met haar trouwen, laat haar dan vrij. Je mag haar dan niet meer verkopen als slaaf. Als je een rund of een schaap ziet dat van je broeder is en het schaap is verdwaald, neem dan je verantwoordelijkheid en breng het terug. Is je broeder niet in jouw nabijheid, neem het dan mee naar je huis en verzorg het totdat hij erom vraagt. Zo moet je doen met alles wat door je broeder verloren is. Besaal je wijgaard niet met twee soorten samen. Ploeg niet met een rund en een ezel tegelijk. Draag geen kleding die is gemaakt uit wol en winnen samen. Een man mag geen kledingstuk van een vrouw dragen. Draag aan je kleding gedraaide draden aan de vier hoeken van je kleed. Van afschuw de Egyptenaar niet, want je bent zijn gast geweest. Leef een slaaf die bij jou in veiligheid zoekt, voor een vrede meester niet uit aan de meester. En laat hem bij jou blijven. Als je geld hebt uitgeleend aan je broeder, mag je van hem geen rente vragen. Maken. Van een vrede mag je wel rente vragen, maar niet van je broeder. Als je een gelofte aflegt voor de eeuwige, kom dan je gelofte na. Want het niet nakomen van een gelofte betekent dat je onwaarheid hebt gesproken. En dat is een zonde. Wanneer een man met een vrouw trouwt, en hij wil van haar scheiden, dan schrijft hij haar een scheidingsbrief en laat haar vertrekken uit zijn huis. Wanneer je de oogst van je akker afmaait en de schoof op het veld bent vergeten, laat die dan achter voor de vreemdeling, de wees en de beduwe, omdat de eeuwige je zal zegenen bij al het werk wat je doet. Als je je olijfboom afslaat, laat dan wat achtergebleven is, over voor de armen, de vreemdeling, de wees en de wezen. Als je druiven uit je wei gaat plukken, ga dan na afloop niet nog eens naplukken, Want dat is voor de armen, de vreemdeling, de wees en de vreemdeling. Je zal voor het wisselen van geld geen twee verschillende gewichten gebruiken. Je zal geen twee verschillende evamaten hebben. Opdat je de mate eerlijk en vol zult afmeten. Denk aan wat Amalek die je heeft aangedaan toen je op de weg was nadat je uit Egypte was vertrokken. Denk eraan hoe hij je onverwoest aanviel omdat hij geen ontzag had voor je. Hoe hij eerst de schatten in de achtermoederdode terwijl jij moe en afgemaakt was van de uittocht. Als de eeuwige je God naar je land heeft gebracht en je daar woont in vrede, moet je de herinnering aan Amalek onder de hemel wegvagen. Vergeet dat nooit. Jezaja 54, vers 1 tot 10. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen Beë gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt Jabe. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat met uw tentleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen. Sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidevolk in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Wordt niet rood van schaamte, want u zult niet de schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw wederschap. Want uw maker is uw man. Jawe van de legermachten is zijn naam en uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw een bedroefde van geest, op ja bij u, de vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote maamhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvoet van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt ja bij uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u tornen zal en niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal voor u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt Yahweh, uw ontfermer. Matthäus 5, vers 27 tot 30 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen.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 men hoort algemeen dat de hoererij onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand een vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit de midden weg te doen? Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten alsof ik aanwezig was om hem die dat zo gedaan heeft. In de naam van onze Heere Yeshua de Messias, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Yeshua de Messias over te geven aan Satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Yeshua. Ik wil verder gaan met hoe kijken wij als gemeente naar allerlei dingen uit de Bijbel. En punt 4 was een onverdeeld koninkrijk. En daar gaan we even naar kijken. We hadden wat dingen opgeschreven, of ik had wat dingen opgeschreven. Van het eerste punt was God de Vader, het schepper van alles. Nou, Heel mooi dat net Nel daar ook een stukje over leest. Yeshua is de Messias, onze Rabbi. God de Vader geeft zijn heilige geest aan zijn volk. En zijn geest leidt ons in de waarheid. Het koninkrijk van God is niet verdeeld. Daar gaan we vandaag over hebben. Heb ik verdeeld in twee stukken. Zullen we ook wel zien, want het was weer te lang om dat in één stuk te doen. Dus één God, één volk, één wet en één koning. En we gaan vandaag eens dus kijken naar één God en één volk. De Torah, de basis van het geloof is de Sabbat nog steeds Gods heilige dag. De Bijbelse feesten gevierd moeten worden. Israël is nog steeds zijn eerstgeboren zoon. De stelling van twee en drie getuigen ook voor de Bijbel geldt. Dat we afstand moeten nemen van antisemitische overleveringen en inzettingen die niet Bijbels zijn. En Jezus de Messias is onze rabbi. Nou, het Koninkrijk van God is niet verdeeld. Dus... Moet er één God zijn, één volk, één wet en één koning. Nou, dan gaan we kijken in de schrift of dat klopt. Deuteronomium 4, vers 35 staat, aan u is dat getoond, opdat u zou weten dat Ja-weg God is, niemand anders dan Hij alleen. Ja, ik heb het er echt niet in gelegd hoor, het staat echt in het woord. je kunt het opzoeken, het maakt niet uit welke vertaling je pakt. Elke vertaling zal toch ongeveer dit zeggen, dat er niemand anders is dan alleen ja-weg God. Het grote probleem is dat er steeds de here staat, maar dat staat niet in de grondtekst. In de grondtekst staat Yahweh of Jehovah en die is God en niemand anders dan Hij alleen. En dat zegt Yahweh zelf. En ik denk dat het verschrikkelijk belangrijk is dat we zijn naam weer terugkrijgen in de Bijbel en dat zijn naam weer bekend gemaakt wordt. Net zoals Yeshua zei op het laatste van zijn leven, zei die vader, ik heb gedaan wat ik moest doen, ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen. En hij is weg. Zijn naam is weg. Als je nu zeg maar een stukje uit de Bijbel leest, voor heeft mensen, en je gebruikt de naam van Yahweh, dan zeggen ze, wat is dat voor vertaling? Waar heb je erover? het over? Dat staat helemaal niet in onze Bijbel. Het is weg. Deuteronomie 6 vers 4, luister Israël, Yahweh onze God, Yahweh is één. We lezen het elke sabbat, lezen we het voor, het is het Shema, het is waar ook Yeshua mee antwoordde toen hem gevraagd werd, wat zijn de belangrijkste geboden van de Bijbel? En dan noemde hij dit, luister Israël, Yahweh onze God, Jahwe is één. Er is geen andere God dan Yahweh. Deuteronomie 32 vers 12, zo heeft alleen Yahweh hem geleid, er was geen vreemde God bij hem. En het is ontzettend jammer dat dat er ingeslopen is, dat er ineens dus drie personen zijn. En dan zeggen ze, ja, maar er is maar één God, maar het zijn wel drie personen. Nou gaat dat maar eens proberen uit te leggen. Ze kunnen het ook niet uitleggen. En dan zeggen ze, ja, dat moet je ook geloven. Dat moet je geloven. Nee, dit moeten we geloven, wat er geschreven staat. En eigenlijk zou je moeten zeggen, we moeten luisteren, de geopenbaarde dingen zijn voor ons. En de niet geopenbaarde dingen, wat jullie zeggen, is totaal niet geopenbaard. Dan moet je je mond overhouden. Want het staat niet in Gods woord. En Java zegt zelf dat Hij de enige God is. Wie zijn wij om daar tegen in te gaan? En te zeggen: Nee, wij denken dat er een ander is. Dat er nog twee anderen zijn. nummer 32, vers 39. Zie nu in dat ik, ik die ben. Er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Maar het is wel heel erg geweldig dat hij ook bij staat: Dat hij maakt levend. En hij geneest. En als hij dus iemand. Wil straffen, dan is er niemand die uit zijn hand kan redden. Dat kan ook niet, want er is niemand boven hem. Hij is degene die is. Ik ben die ik ben, zegt hij. En er is geen God naast mij. Nou, wie zit naast hem? Dat is Yeshua. En het feit dat Yeshua dus naast hem zit, betekent dat Yeshua geen God is. Anders zou dit niet waar zijn. Dan zouden leugens in de Bijbel staan. En dat geloof ik niet. 1 Samuel 2 vers 2, er is niemand zo heilig als Yahweh. Want, zegt Samuel, er is niemand buiten u. Er is geen rotsteen als onze God. En je zou het eigenlijk moeten, moeten griffen in je hoofd. Van dat je er ook niet aan gaat twijfelen, want het, het staat zo vast in de Bijbel. Er is niemand. En dat zou betekenen dat dus al die mensen in het oude testament die dus tot geloof gekomen waren, dat niet hebben begrepen. Die wisten dat dan niet. Die snapten niet dat er dus drie personen waren. Nou ja, dat gaat er bij mij niet in. Dan zouden ze 4300 jaar gedwaald hebben... en dan ineens zouden ze dus naar buiten gekomen zijn van... oh, uh, we geloven dat Yeshua ook God is. En dan weer een hele poos later... oh, uh, dan moet de Heilige Geest ook God zijn. Nou, ik geloof er niet in. 2 Samuel 7, vers 22... Daarom bent u groot, Heere God... want er is niemand zoals u. Er is geen God dan u alleen... zoals blijkt uit alles... wat we met onze eigen oren gehoord hebben... En je ziet al wat ik net voorgelezen heb, dat hebben we al gehoord. En dat werd constant werd dat voorgelezen, want het staat in de Torah. En die werd onderwezen, elke Sabbat, waar ook de apostelen naar verwijzen als ze op een gegeven moment die vier geboden voor de nieuw bekeerde instellen. Maar dan zeggen ze erbij, vroeg Zijster, daar sterken ze mee, want op de Sabbat wordt in elke stad wordt voorgelezen in de synagoog uit de Torah wordt uit onderwezen. Dat hoeven wij niet allemaal uit te gaan leggen hier zo. Dat is niet nodig, hoeven we alleen maar te verwijzen. Nadat dus de parasha voorgelezen wordt op elke sabbat, wat dus tot op de huidige dag nog steeds gedaan wordt. 1 koning 8 vers 23 En zei jaweh God van Israël, er is geen God zoals u boven in de hemel of beneden op de aarde, die het verbond en de goede tieren het houdt tegenover de dienaren, die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. 1 Kronieke 17 vers 20, Jawe, weer een bevestiging ervan, er is niemand zoals u, er is geen God dan u alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. Dat is bijna een aanhaling uit Samuel, wat we net gelezen hebben. En ze refereren dus van, ja ik moest luisteren, je hoort het met je eigen oren. En je kunt er misschien andere gedachten over hebben, maar je hebt gehoord wat er geschreven staat. Ga daar nou niet tegen in. 2 Konieken 6 vers 14 en zei Jaweh God van Israël, er is geen God zoals u in de hemel of op de aarde die het verbond en de goede tieren het houdt tegenover uw dienaren die met heel hun hart wandelen voor u aangezicht. Jezaja spreekt er ook over, 43 vers 10, u bent mijn getuige, spreekt Jaweh Dus dat, ja, Jezaja heeft het opgeschreven, maar degene die spreekt is Jaweh en mijn dienaar die ik verkozen heb. Opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. En dan kunnen ze alles in het werk gesteld hebben de jaren na. Yeshua, maar hij is het er niet mee eens. Ja, we zeggen zelf, luisteren, er zal na mij geen God geformeerd worden. Want die is er gewoon niet. En ik snap niet dat ze dus deze dingen kunnen lezen en dan gewoon aan voorbij gaan, en dan denken van, uh, nee, maar goed, dat zijn er toch drie, dat zijn er toch drie. Je zei 43 vers 10, ik, ik ben Yahweh, buiten mij is er geen heiland. Vers 12, ik heb verkondigd en ik heb verlost, ik heb het doen horen, en er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuige, spreekt Yahweh. Dus dan wordt het hele volk wordt getuige gemaakt van de waarheden die Yahweh spreekt. En dat u dus echt zegt, moest luisteren, er is maar één God. Er is geen vreemde God onder u. Het mag ook niet. Ik ben God, zegt hij, En niemand anders. De Isaiah 44,6, zo zegt Yahweh, de koning van Israël, zijn verlossen. Yahweh van de legermachten, Dat is zijn, zijn strijdnaam, zijn, zijn machtige naam, zeg maar van Yahweh van de legermachten. Daar maakt hij zich heel vaak mee bekend. Moest luisteren, wie zegt dat? Ik zeg dat, Yahweh. En dan zeg je erbij, ik, Yahweh, van de legermachten. Die engelenmachten, die zijn zo ontzettend groot. En er wordt heel af en toe wat er over geschreven in de Bijbel. En dat zie je ook bij Elia, die dan zit te wachten op die berg. En dan wordt hij geroepen dat hij bij de koning moet komen. Zijn knecht, die wordt bang. En dan bidt. En dan zegt hij, ja, wij open zijn ogen. En dan ziet hij een enorme engelenmacht om hen heen. En zei, Die met ons zijn, die zijn vele malen meer dan degenen die ons belagen. Ik ben de eerste... En ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. En dat zegt Yahweh, Yahweh van de lege macht. Isaiah 44, vers 8b. Want u bent mijn getuige, is er ook een God buiten mij. Er is geen andere gods. Ik ken er geen. Nou, als je ervan uitgaat dat Yahweh God is, die dus alles weet, alles kent, overal tegenwoordig is. En hij zegt, ik ken geen God buiten mij dan moet je toch van hele goede huizen komen om dan te zeggen, nee, nee, maar ik weet zeker dat er een ander is. Zeg sterker nog, er zijn er nog twee. Dan zou God dat niet weten. Dan zou Yahweh dat niet weten, dat er nog twee zijn. Terwijl hij zegt van, ik ken er geen. Dat is toch een rare toestand. Dat je hier in vol hart, ondanks wat hij gezegd heeft. Jesaja 5, vers 5. Ik ben Yahweh, niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Dus degene die hij niet kende, die hem niet kende, zeg maar, die worden er ook bij gehaald. En die gaan ook moeten gaan erkennen dat hij Yahweh is en dat er buiten Yahweh niemand anders is. 45 vers 6, omdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, Dus dat is eigenlijk van ja, heel de aarde rond. Want de zon gaat overal op en gaat overal onder. Dat er buiten mij niets is. En niemand is. Ik ben Yahweh. En niemand anders. Ja, het is zo ontzettend duidelijk. Vers 18, want zo zegt Yahweh die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest, hij heeft haar niet geschapen omdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd omdat men erop zou wonen. Van, ja, Dit is wat Yahweh gezegd heeft. Hij is de schepper van hemel en aarde. En niet Yeshua, zoals ze hem in zijn schoenen schuiven. Het is niet waar. Yahweh heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij is de Schepper, hij is de geneesheer en hij is de enige. Ik ben Yahweh en niemand anders. Het is steeds weer een bevestiging van wat hij zegt. Vers 22, Wendt u tot mij, wordt behouden alle einden der aarde, want ik, Yahweh, ben God en niemand anders. Hij duldt niet een ander naast hem. Markers 12, vers 29, En Yeshua antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, luister Israël, Jahwe onze God, Jahwe is één. Zijn zoon zegt dat. Zijn zoon die hem kent, die zegt dat hij alles gedaan heeft wat hij Jahwe heeft zien doen, die alles zegt wat hij Jahwe heeft horen spreken. En die erkent, luister Israël, Jahwe onze God, Jahwe is één. Er is geen tweede. En de schriftgeleerde zei tegen Yeshua, juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en daar is geen ander dan hij. En Yeshua gaat hier niet tegenin. En dat is raar, want als Yeshua dan zelf God zou zijn geweest, dan had hij dat gezegd, joh, maar zij je, je dwaalt, want er is wel eentje die staat voor jou. Dat gebeurt niet. Hij accepteert hetgene wat die schriftgeleerde zegt. Eén volk. Gens 12, vers 2. Er wordt gezegd, ik zal u tot een groot volk maken, uw zegen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Dat wordt gezegd tegen Abraham. Abraham die dus uit het Ur de Chaldeeën geroepen wordt om ergens naartoe te gaan waar hij nog nooit geweest was en waar daar zijn erfenis zal zijn. Hij zal dat land krijgen, hij zal een groot volk krijgen, maar het gebeurt niet in zijn dagen. Hij heeft alleen de belofte gekregen. Genesis 12 vers 3, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, dat is een ontzettend grote zegen eigenlijk die opgeschreven is. Ik heb daar ooit, heel lang geleden heb ik daar een keer een soort onderzoek naar gedaan. Daar heb ik dus echt in de geschiedenis gekeken, de wereldgeschiedenis. Van kun je dit nou terugvinden? Is nou deze zegen die uitgesproken wordt en die vervloeking die uitgesproken wordt, is dat nou waar geworden in de wereldgeschiedenis? En het is heel opmerkelijk dat steeds als je ziet dat een land de Joden opneemt. En dus hun toestaan om daar te wonen en dus te zijn wie ze zijn. Dat dat land een enorme zegen meemaakte. Echt een bloeitijd. Nederland is daar een voorbeeld van. De Gouden Eeuw is daar aan te wijden, Spanje is daar een voorbeeld van. Polen is daar een voorbeeld van. En zo zijn er allerlei landen. Ik heb dat op een rijtje gezet. Allerlei landen waarvan je dus duidelijk de koppeling kunt zien. Op het moment dat ze dus de Joden opnemen en hun, hun gang laten gaan, worden ze gezegend. Op het moment dat ze dus de Joden gaan vervolgen, ja dan gaat het slecht, dan gaat het ontzettend slecht. Een heel mooi voorbeeld is Engeland, daar zie je dat heel duidelijk aan, het was een grote wereldmacht, en ze gaan de verkeerde kant op, ze gaan de joden eigenlijk vervolgen op allerlei mogelijke manieren, en je ziet dat het eigenlijk, ja het is geen wereldmacht meer. Exode 6 vers 6, ik zal u tot mijn voort aannemen, en ik zal u tot God zijn, dan zult u weten dat ik we, uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Dit zegt hij dus tegen Israël, dat hij dan tot zijn volk aanneemt. Daarvoor was Israël niet zijn volk. Ja, er lag nog steeds een belofte van Abraham, dat hij Abraham uitgekozen had en dat zijn nageslacht tot een groot volk zou worden en dat iedereen die hen zegende, gezegend zou worden. Maar nu heeft hij echt, zeg maar, dus Israël, je maakt daar echt een verbond, zeg maar. Luister, luisteren, jullie zijn mijn volk en ik ben jullie God. En niet zomaar, maar omdat ik dat zeg, weten jullie dat ik Jawe uw God ben. En ik ben degene die jullie uit Egypte weggehaald en die jullie uitleidt uit het slavenhuis. Jozua 6, vers 25, zo liet Jozua de Hoeraagap in leven met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Alles wat zij dus verzameld had in het huis, op de muur, dat werd behouden. Ik vind dat ook zo'n ontzettend mooi verhaal, hè? Zij is een hoer, dat wist iedereen waarschijnlijk, in Jericho. En toch krijgt zij het voor elkaar om haar hele familie naar haar huis te halen. En te zeggen, moest luisteren, kom alsjeblieft bij mij in huis. Want als jullie dus hier in mijn huis zitten, dan worden jullie gespaard door de Israëlieten. Die dus Jericho gaan innemen, dat is zeker. Zij krijgt het voor elkaar om dus haar hele familie te redden. Omdat zij geloofde dat Israël dus... Jericho zou innemen en dat de God van Israël machtig was, machtiger dan hun eigen goden. En wat was het resultaat ervan? Ze heeft dat op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de bode verborgen had die Jozo gestuurd had, om Jericho te verkennen. Zij kreeg een naam binnen Israël. En daar stopt het niet mee. Rut, ook zo'n mooi voorbeeld. Maar Rut zei, waar u heen gaat, zal ik heen gaan, Waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Rut de Moabitische, die er van oorsprong niet bij hoorde, maar uit de heidene kwam. En zij kiest. Zij kiest voor Naomi, zij kiest voor het volk van Naomi en zij kiest voor de God van Naomi. En zij zegt van, probeer niet mij weg te sturen, want ik ga met u mee. Waar u ook heen gaat, ik ga met je mee. Want uw volk is mijn volk geworden en uw God is mijn God geworden. En als je dan ziet wat de beloning is van die twee vrouwen, van Ragab en Rut, dat, dat is zo ontzettend onroerend. Dat staat in Matthäus 1 vers 5, Salmon verwekte Boas bij Ragab. Dat betekent dus dat Salmon, die was dus getrouwd met Ragab de Hoer, en hij verwekt Boas. dus Boas is een kind van Salmon en van Ragab, en hij verwekt Obed bij Rut. En Obed verwekte Izzi en Izii verwekte David de koning. En we weten dat Yeshua uit het geslacht van David is. Dus de Hoeraagab en Rutte Moerbieters zitten allebei in de lijn van Yeshua. Nou, dat is wel zoiets geweldigs dat dus twee mensen die er van oorsprong niet bij hoorden, erbij gehaald worden, dat ook erkennen, en zo'n grote rol krijgen... In de geslachtsrekening van Yeshua. Ze staan als belangrijke vrouwen vernoemd. Ja, ik vind het geweldig. Ezij 35, vers 4. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieden voor de volken. Zie u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende, zal naar u toesnellen om willen van Jabe, uw God voor de heilige van Israël, want hij heeft u verheerd dat zalig een sterveling die zo handelt. Het mensenkind dat daar aan vasthoudt, die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Nou, over wie gaat dit nou? Dit gaat eigenlijk over Yeshua. Hij is de getuige voor de volken. Hij is ook de vorst en de gebieden voor de volken. Het volk wat Jabe niet kende, dat zal naar Jabe toestellen. En dat zal gebeuren. Ik geloof echt dat dat nog gaat gebeuren ook. Ik heb echt ja, de hoop dat zijn naam weer bekend zal worden onder de volkeren. Dat, ja, dat de Bijbels veranderd zullen worden en dat al die namen van Adonai en van Heer eruit gehaald zullen worden. En dat zijn eigen naam terug zal komen in de Bijbel en dat iedereen gaat erkennen. Ja, het is waar, het klopt. Yeshua heeft uw naam bekendgemaakt en wij willen Yeshua daarin volgen.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 Nou, dat moet best een harde boodschap zijn geweest voor de Israëlieten, want dit wordt gezegd over mensen die er eigenlijk niet bij horen. Dat waren vreemdelingen, heidenen, waar ze helemaal geen contact mee wilden. En ineens zegt Ja, dus, we moesten luisteren. Er is wel degelijk ruimte binnen mijn muren en binnen in mijn huis. Sterker nog, ze krijgen een naam die beter zal zijn als voor zonen en dochters. En dat waren hun. Dat zijn ze ook nog steeds. Hun zoonschap en hun dochterschap is niet afgepakt. Maar hij voegt aan toe. Hij zegt, moet luisteren, die mensen mogen erbij komen. En waarom? Omdat ze mijn sabbat in acht nemen. Omdat ze verkiezen wat mij behaagt. En wat behaagt hen, dat staat geschreven in de Torah. En vasthouden aan mijn verbond. Ook zei Torah. En de vreemdelingen die zich bij Yahweh vroegen om hem te dienen en om de naam van Yahweh lief te hebben om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden. Ja, ik heb dit er echt niet toegevoegd hoor. Het staat er toch echt, Isaiah 56, 6. de vreemdelingen die ze bij Jaweh voegen om hem te dienen, en om de naam van Jaweh lief te hebben, dat is niet heren. Nee, het is de naam van Jaweh Die hebben we lief. We willen hem tot dienaar zijn. We willen de Sabbat in acht nemen. We willen die niet ontheiligen en we willen vasthouden aan zijn Torah. En hier staat dus de belofte die hij gegeven heeft. Dan horen we erbij. Hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. Ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Nou, dat is tot op de dag van vandaag is dat nog steeds niet zo. Als je praat met de Joodse broeders en zusters, dan merk je heel sterk dat er is een enorme aversie is tegen christenen. Als je gaat zeggen dat je christen bent, dan kom je daar niet binnen. Daar hebben ze verschrikkelijk veel moeite mee en dat is terecht. Ze zijn 2000 jaar vervolgd en over de kling gejaagd door de christenen. En er is niks veranderd. Ondanks dat er veel goeds gedaan wordt door christenen, merk je op het moment dat je echt gaat praten over de Hebreeuwse invulling van het woord, dan worden ze boos. En dan hoor je ook de verachting in hun stem, Ze zeggen ze, maar ik hoef geen Jood te worden. Hoezo? Wat is er mis met Jood worden? Waarom is, die, is dat nog steeds een scheldwoord? En waarom wordt dat nog steeds als scheldwoord gebruikt? Zelfs voor mensen die zeggen dat ze zo'n betrekking op Israël hebben, en op zijn volk. Ik heb het één keer een dominee horen zeggen, van de gem was dat een dominee, en die zei: Luister, de enige reden dat ik dus goed doe aan de geliefde om de vaderen wil, zoals dan geschreven staat, dat is omdat er een belofte ligt: dat als hun tot geloof zal komen, dan zal dat leven voor de heidenen zijn. Dan is er dus hoop voor mijn kinderen, en daar doe ik het voor. Puur eigenbelang. Het gaat niet over de geliefde uit de vaderen wil, nee, het gaat om zijn kinderen en zijn kleinkinderen. En ik vind dat zo vals, zo schijnheilig en zo'n slechte reden om dus zeg maar goed voor hen te zijn. Dat staat er ook niet. Nee, het is geen voorwaarde. Nee, er staat: degene die jullie zegenen, zal ik zegenen. Maar die zegen moet wel eerlijk en gemeend zijn. Dat is niet een valse zegen. Van ik moet er zelf beter van worden. Dat is geen zegen, dat is een vloek. Matthäus 10, vers 5. Deze twaalf stond zo uit. En hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen. En u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Yeshua die zegt ook, ik ben alleen maar gezonden tot de geroepen uit Israël. Tot mijn eigen volk. En hij geeft die opdracht ook aan zijn discipelen. Moest luisteren, je mag niet naar de heidenen. Je mag er geen stad van de Samaritanen binnengaan. Ik wil niet dat jullie daar het evangelie verkondigen. Hier staat het, hè? ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, dat is een harde boodschap. En ik denk dat er heel veel zijn geweest, dat zie je ook gelukkig, die toch naar hem toe komen, ondanks dat hij zegt: van mijn luisteren, jullie mogen en die bij zijn. Het mooiste voorbeeld is die vrouw die naar hem toe komt, en dan zegt hij: maar vrouw, ik, ik mag niks doen, want ik het brood niet van de, de kinderen pakken en het aan de honden geven. Ze wordt gewoon een hond genoemd: een onrein dier. En wat zegt zij? Ja. Ik, bes, ik besef dat en ik ben het er heel mee eens. Maar gelukkig vallen er ook stukjes brood van de tafel. En die mogen wij dan pakken. En wat zegt hij dan? Wat een groot geloof heb jij. Je. je wordt gered door het grote geloof dat je uitspreekt. Op zijn naam, Matthäus 12, vers 21, zullen de heidenen hopen. En daar hopen wij ook op. Wij hopen nog steeds op de naam Yeshua. Omdat hij alles gedaan heeft om de relatie tussen ons... En de vader te herstellen. Lucas 2, vers 32, een licht om de heidenen te verlichten en om het volk Israël te verheerlijken. En je ziet dat het door elkaar gaat lopen. Dat hij dus niet alleen maar gaat praten over het volk Israël, maar dat er ook heidenen erbij komen. Dat was niet voor het eerst. We hebben ook al Ragab en Rut genoemd. En zo zijn er meerdere die dus toegevoegd werden aan het volk. Een hele belangrijke rol krijgen in het volk. En zo zie je dat wij dus geënt worden. Marcus 3 vers 24, Yeshua zegt, en als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Nou, dit gaat dus echt over, het kan niet verdeeld zijn. Het kan niet zo zijn, dat er dus zeg maar een koninkrijk is, waar eigenlijk dus twee aparte afdelingen zijn. We hebben een afdeling voor de joden, die moeten zich aan alle wetten houden, want dat is gewoon verplicht, dat is hun opgedragen. En we hebben een ander afdeling, groot gedeelte, wat nog vele malen groter is, dat zijn de christenen. En die mogen doen wat ze willen. Die hoeven er maar vier te houden. En de rest, oh, dat is allemaal niet belangrijk. Onrein eten, dat, dat, doe, je, dat doe je maar gewoon. Je eet maar varkensvlees. Je mag alles doen. En als het fout gaat, ja, dan vraagt toch vergeving. Dan zeg je toch, oké, okay, ik ga vergeving. Nou, zo werken de joden er niet mee. Ze zeggen, ho, ho, ho, dat is wel iets te simpel. Zo staat dat niet in de Torah. Zo staat dat niet in de Tanach. Dat kan je niet, zegt je Silva. Dat kan geen één koninkrijk zijn. Dus of dat koninkrijk is dan zo verdeeld en dan gaat dat koninkrijk verloren. Dat betekent dus dat het koninkrijk van God gewoon verloren gaat, want het kan niet standhouden, omdat zijn onderdanen zo ontzettend verdeeld zijn. Of die verdeelt het ook niet. En dan is er één van die twee die het verkeerd ziet. En als je dan nou kijkt wat er het eerst is. Dat was de Torah en de Tinach. Dan denk ik, wat de joden ook zeggen, moest luisteren, als Mozes het niet gesproken heeft, dan is het niet waar. Als het niet klopt met Mozes, dan is het een heel raar verhaal. Yeshua zegt het zelf ook in een gelijkenis tegen die rijke man met die arme Lazarus. Die rijke man die sterft en komt in de hel en die, ziet dan die arme Lazarus zit in de schoot van. Abraham zit en dan zegt hij tegen Abraham: Alsjeblieft, alsjeblieft, Abraham, stuur Lazarus, dus is toch maar een arme man, stuur hem met een beetje water naar me toe, dat ik verkoel kan worden. Nou, zei Abraham, kan niet. Er zit een grote kloof tussen. Dat is niet mogelijk. Nou, zegt die man: Dan wat anders. Wil je alsjeblieft dan Lazarus terugsturen, zodat hij maar vijf broers kan waarschuwen? Want dan komen die vijf broers misschien niet in deze plek waar ik zo verschrikkelijk te lijden heb. Dan zegt Abraham: Ja, dat gaat man niet, mannetje, ze hebben. Mozes en de profeten hebben ze, zegt Abraham dan. Nee, nee, zegt hij, er moet echt iemand uit de doden terugkomen, dan zullen ze luisteren. Nee, zegt Abraham. Als Mozes en de profeten niet meer voldoet, dan is er, zelfs als iemand uit de doden terugkomt om het te vertellen, zal dat niks uitmaken. En ik denk dat dat verschrikkelijk belangrijk is. Als Yeshua zegt, ik zeg alleen maar wat ik Jaweh heb horen zeggen, en hij zegt dan zo'n gelijkenis, dan is dat dus Jaweh die zo'n gelijkenis spreekt. En hij zegt, maar luisteren, ze hebben Mozes en de profeten. Als dat niet meer voldoende is, dan is er geen redder meer aan. Johannes 10 vers 16, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapsgoed zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één header. Hier is best wel veel verdeeldheid over. Er zijn heel veel mensen die zeggen, moet luisteren, die andere schapen, dat zijn dus de tien stammen. Ik geloof dat het verder gaat. Ik geloof echt dat hier ook de heiding mee bedoeld wordt. Waarom? Omdat er dus bij staat, ze zullen mijn stem horen en het zal één kudde en één herder worden. Als Paulus zegt, wij worden geënt, wij worden dus één met de boom. Dan geldt dat ook voor die kudde, dan worden we één met die kudde en dan hebben we ook met z'n allen één herder en hebben we met z'n allen hebben we één, en we hebben met allen, hebben wij één God. En met z'n allen worden we één volk. Dat kan niet anders. Colossense 1, vers 27, aan hen heeft God willen bekendmaken. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid, van dit geheimnis onder de heidenen, de Messias onder u, de hoop op de heerlijkheid. En dat was niet zo. En daarom zegt Paulus, dit is bekend geworden, dit was gewoon een groot geheimnis. Ja, af en toe schemerde dat door in de tenach, dat af en toe die mensen toch tot geloof konden komen. Maar het was eigenlijk een groot geheimnis, de heidenen hoorden er niet bij. En ineens wordt bekendgemaakt, de heidenen horen er wel bij. De Messias is onder u. Die mag ook onder u gepredikt worden. Ook voor u is dat de hoop op de heerlijkheid. Ja, dat is geweldig. Efeze 2, vers 11: Bedenk daarom u, die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesneden genoemd werd door hen, die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder de Messias was. Wij hadden geen Messias. Wij hadden allemaal afgoden. Maar we hadden geen Messias en we hebben nu wel een Messias. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. En waar verwijst hij daarna? Dan verwijst hij naar de Tenach. Want daar staan al die beloftes in. Al die verbonden zijn daar beschreven. Wij hadden geen hoop en waren zonder God in de wereld. En dat is ineens veranderd doordat de Messias onder ons gepredikt is. Maar nu, in de Messias Yeshua bent u die voorheen ver was. Door het bloed van de Messias dichtbij gekomen. Jaren geleden, toen wij nog in de gemeente zaten, was er een zendingspredikant, en die had een boekje geschreven voor u die voorheen ver af was. Dat ging dus over de Papo, hij heeft gepredikt onder de Papoea's... en dat was dus voor die mensen, was dus deze, hij vergat helemaal zelf dat hij ook bij de heidenen hoorde. Dit is vanuit het perspectief van de Joden geschreven, en niet vanuit het perspectief van de christenen. Nee dan verken je je plaats niet. Wij zijn de heidenen en wij zijn degenen die voorheen veraf waren en door het bloed van de Messias dichtbij gekomen zijn en erbij mogen horen. En wij mogen ons niet verheffen boven degenen die werkelijk het volk zijn, de eerstgeborenen van Yahweh. Romeinen 11 vers 16 en als de eerstlingen heilig zijn, dus dat is het Joodse volk, dan het deeg ook en als de wortel heilig is dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en dan gaat over over dus dat er dus joden zijn uitgerukt, en u die een wilde olijfboom bent en hun bent geënt, een mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, dus je doet mee met alles wat die boom kan leveren, daar mag je van genieten. En let wel, die boom is nog steeds Israël. Beroem u dan niet tegenover de takken, en als u ze beroemt, u draagt de wortel niet. De wortel draagt u. Wij zijn niet de boom, als stellen ze zich wel zo op. En dat zeggen ze ook, de Joodse mensen moeten zich bij ons voegen. Dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel zegt, luisteren, wij moeten ons bij hun voegen. Ja? En wij moeten ze tot jaloersheid verwekken. Dat staat er ook. En dat doen we niet, waarom niet? Omdat we een andere dag hielden, omdat we een hele andere wet volgen. En we hebben drie goden. En daarvan zegt de jood, die zegt, maar hou eens even, je hebt het over een totaal ander geloof. Dit, dit gaat niet meer terug naar de tenach. Wij hebben één god en wij hebben één dag, dat is de Sabbatdag. En je mag die wet niet veranderen, dat kan helemaal niet. En daarom zie ik dat ook als een beroemen tegenover de takken. Hun zijn geënt en ze willen eigenlijk de hele boom overnemen. En de takken die moeten zich veranderen. Die moeten dus ook een soort van een christen worden. U zult dan zeggen: Ja, de takken zijn afgerukt. Omdat ik zou worden geënt. Dus ik ben blijkbaar belangrijker als die takken. Nou, dan ziet Paulus toch iets anders. Dat is waar, zegt Paulus. Door ongeloof zijn ze afgerukt. U staat door het geloof. Heb geen hoge dunk voor uzelf. Maar vrees. Het staat zo duidelijk beschreven. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Het is nog veel makkelijker om geënte takken eruit te breken als natuurlijke takken. Natuurlijke takken zijn helemaal vergroeid met de boom. Een ent is nog steeds een zwakke plek in de boom. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn over u echte goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. Nou, dit is eigenlijk vloeken in de kerk. Nee, zeggen ze. Wij zijn eenmaal tot geloof gekomen en wij worden vastgehouden. Zo gaat de Jood er niet meer om. Daarom vieren ze ook elk jaar, vieren ze Yom Kippur. En hebben ze de tien afschrikwekkende dagen. Om dus echt zich te bekeren en alles wat verkeerd is uit hun leven te bannen. opdat ze weer in het boek des levens geschreven zullen worden. En de christen gaat daar zo makkelijk mee om. Er wordt heel vaak gezegd van, oh, het is beter om vergeving te vragen dan om toestemming. Uh, pardon? Ja, wij hebben toch recht op vergeving, toch? Wij kunnen toch doen wat wij willen, want wij hebben toch recht op vergeving? Dat staat toch geschreven? Uh, dat staat iets anders geschreven als dat jullie zeggen. Amen. Tot zover. Verheft uw hart tot God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. ja we, wie is mijn Ja, we zegen u en hij behoeden u. Jouwe u zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Jouwe verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen.